11 uur. Ember brandt ze met het NOS-journaal. In Panama is gistermiddag een Nederlander doodgeschoten, melden lokale media. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht... waar hij zou zijn overleden. De schutter en zijn helper konden ontkomen. Bronnen melden aan de NOS dat het slachtoffer Shaak B. is... een verdachte in het liquidatieproces Passage. Eind december werd een andere Nederlander in Panama vermoord. Bij de parlementsverkiezingen in Griekenland lijkt de linkse politieke partij Syriza te gaan winnen. Volgens de exit polls kan de radicaal linkse partij van Alexander Tsipras rekenen op 35 tot 39 procent van de stemmen. De kans bestaat dat de partij alleen kan regeren. Het radicaal linkse Syriza van Alexander Tsipras wil de bezuinigingsprogramma's die met de EU en het IMF zijn afgesproken flink aanpassen. Zo is Syriza fel tegen het terugbetalen van de Griekse schuld van 300 miljard Euro. De pro-westerse leiding van Oekraïne wil de separatisten in Oost-Oekraïne voor het internationale strafhof brengen vanwege de raketaanval op Marijupol gisteren. Daarbij kwamen tientallen mensen om het leven. Kiev noemt de aanval een misdaad tegen de menselijkheid. Het is niet duidelijk wie er voor de aanval verantwoordelijk is. Tijdens de demonstratie van Pegida in Dresden is een boodschap van Geert Wilders voorgelezen. Daarin zegt de PVV-leider de demonstraties in Dresden fantastisch te vinden. Pegida-aanhangers verzamelen zich elke week voor een stille tocht om te protesteren tegen wat Pegida de islamisering van Europa noemt. Wilders stelt dat de Pegida-actievoerders de hoop van velen zijn. In de stad Groningen heeft een politie op een man geschoten die met messen liep te zwaaien. Er zouden geen omstanders gewond zijn geraakt. Na één waarschuwingsschot schoot de politie gericht op de man. Hij belandde in het water, maar het is nog niet bekend of hij door een kogel is geraakt. Toen hij uit het water werd gehaald bleek hij te zijn overleden. Het weer vanavond en vannacht is het bewokt. En er valt zo nu en dan regen of motregen. De temperatuur ligt rond de 4 graden. Morgen is het grijs en ook dan buiig. Smiddags wordt het droog bij zo'n 8 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 En hoe heb je dat ervaren, dat uh, huis uit school vroeger? Ja. Prima. Ja, dat was wel leuk. Ja, dat was, ja, was goed, ja. En de, uh, betekende dat ook dat je moest verhuizen? Of kon je nee, toen hoor. nog heen en weer reizen? Je nee hoor, we en gingen en op, de fiets, op de fiets. Oh, ja. We gingen altijd op de fiets. En als het echt heel koud was, winters of wel regen, dan gingen we met de bus. Ja. Ja, het was natuurlijk ook een... Uh, ja, niet zo'n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 Persoonlijke, dat persoonlijk dat, een een dat is een beetje weg het, het ja. zal er nog wel zijn maar er is minder, minder, minder, minder, minder ja, ja. ja en dan, dan is er ook minder tijd hè, om, om met de bewoners nog ja, één op één misschien contact ja. te hebben bedoel je goh, ja, ja de tijden zijn wel heel erg veranderd wat dat betreft ja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 En toen, nou of ik echt gebeden heb, dat weet ik niet. Maar ik, ik heb denk ik wel zoiets in mijn hart gehad: van, als ik nou deze baan mag krijgen. Dus ik heb het gekregen en het was nachtdienst, dienst. Negen jaar nachtdienst heb ik gedraaid Zo, ja. in een verzorgingshuis in Emmen. Ik heb daar een uh, appartementje gekregen toen. En daar heb ik dus uh, negen jaar in Emmen gewoond. Maar ik ging dus in Emmen gewoon, naar eigen gangetje. Dus niet, niet gelovig. Maar op een gegeven moment toen. Uh,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 En, en, en er kwam zo'n vrede en zo'n blijdschap over me. Nou, en ja, het is gewoon, dat kan je niet beschrijven: dat, dat is een, een, zoiets bijzonders. En ik wist gewoon dat het de Heer was, en ja, toen, vanaf die tijd is gewoon mijn leven helemaal uh, ja, veranderd.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 Oh ja, dat is een ja, mooi ja. daar. Dus ik ging heel vaak ook... Ik had daar een gemeente in. In Emma had ik een gemeente. Daar ben ik ook gedoopt. Mm. En, um, daarna, maar ik ging heel veel met hun mee zommers avonds uh, naar de Heidebeek. Naar de, ja, naar de dienst.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 ja, en daar ging je dus ook, vaak, ging, naartoe. Ja, er ook vaak naartoe en daar was ook vaak ja. Veel jongeren, veel jonge, jonge mensen, mensen, veel leuke muziek ja, en zo, hè? Ja, veel ouderen natuurlijk, hè, ja. Dat ja. is begonnen, begonnen als een jeugdbeweging uh, eigenlijk. Ja. En ik begrijp dat je dus echt een persoonlijke aanraking met God hebt ontvangen, dat je dus dat echt wist van God bestaat. Nou, dat moet wel je leven helemaal veranderen, hè? Dat is wel heel bijzonder, ja.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 De huisgroep is dat we dus met uh, een bepaalde, een klein groepje mensen samenkomen, één keer in de week. En we zijn, uh, dan gaan we bijbelstudie doen. We gaan dingen met elkaar delen, ook gezellige dingen. En uh, bidden met elkaar. En we zijn nu bezig met het boek van Herman Boon. Oh ja, nog, ja. Nog, nog, Een bijbelstudie is dat hè? Ja, is een bijbelstudie, ja. ja.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 Boeiend weet je te vertellen ook. Hè? Heb je dat wel eens gehoord? Ook hoe hij spreekt en zo? Ja, ja? ik heb we zijn tien dagen naar Bidden en Vasten geweest van Herman Boon in Haarlem, waar toen hij daar was. Dus het was heel bijzonder. Hmm. Wel moeilijk, vond ik. Tien dagen Bidden en vasten. Ja, dat is niet eenvoudig, maar, maar wel uh, leuk. Het hoe die me, ja, aanpakt, het, hoe hij hoe het doet en ook het, ja, voor jezelf is het toch ook wel uh, heel bemoedigend. En, uh, hmm.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 liefde, eeuwig leven en uh, vrede, vrede die uh, ja en zoeken gemeente. Ja, dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Mensen kunnen natuurlijk zelf de Bijbel lezen, naar uh, hulp vragen of uitleg van de Bijbel. Ja. He, dat uh, contact komen met christenen natuurlijk via internet kan je allerlei kerken vinden in je buurt. De Alfa cursus is ook een uh, goede cursus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 E-mailadres voor of uh, heb ik niet? Website he? misschien lwg.nl, denk ik. hè Ja. Le woord als mensen gewoon intypen op internet. Nee, ik nee. nee, denk het Haarlem. niet. Nee, nee, volgens mij niet. Ze beginnen ook, ja, nee, ze beginnen in, op, in uh, februari. Ja. We, staan, ja, het wordt wel in onze gemeente gegeven, maar ik. Ik weet niet, dus het is in de Parklaan volgens mij, ja, 21. Ja, ja ik denk maar dat ik, ik dat op dus uh... internet heb gezien. Bij, ja, de, bij Willem Duin, dat, ja, dat is de voorganger niet. van de gemeente, de Levend Woordgemeente in Haarlem aan de Parklaan. En dat kan je vinden als je intypt uh, Levend Woordgemeente Haarlem. Dan vind je daar alle informatie en dan kan je altijd bellen, mailen of noem maar op. Mm -hmm. Ook voor informatie van de gemeente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 song again Whatever your holy name, Lord, I worship your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 Bid alsjeblieft om vrede en eenheid voor ons... zodat al deze gevechten ophouden. Ik wil dat zo graag... Ik Oh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 Voor meer informatie en voor een afspraak kunt u ons bellen op dit nummer 06 37 09 47 60. Ik herhaal 06 37 09 47 Of u kunt mailen naar info apenstaartgebedzandvoort.nl. Info